En verderop bij Knopend Hoeveelaken nog 4. Richting Amsterdam bij brugge 3. En bij Knopend Muidenberg nog eens 3 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch bij Utrecht 3 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 6. En richting Den Haag voor Rijndijk 9 kilometer. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 3. A9 ook maar Amstelveen bij Knopend Wattenverdorp 6 kilometer. De A10 de ring Amsterdam richting Den Haag tussen Knopend en rij 4. A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug 4. Verderop bij knoppenlunetten nog eens 4. Richting Den Haag voor Den Haag Malieveld 5 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 4. A27 Almere richting Utrecht bij Beeldhoven 5 kilometer. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 te downloaden in de Play Store en de App Store. Zoek dan op ZFM Zonvoorts. Krijg je direct op je mobiele telefoon of tablet... de laatste Zonvoorts nieuwtjes binnen. Hier is Nederland. Je hebt het doelpunt, uh, Ja, inderdaad. We spelen in de 39e minuut. Toen ik dacht Robert Huis de bal kreeg aan de linkerkant voorzetten... En de lange treffer van de size, die kon er heel makkelijk bij komen. Kopte de bal achter de keeper. leidt met 1-0.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 Met 1-0, prachtig doelpunt van Kiffen van der Zijs. Uh, uh, ja, uh, de bal is nu achter gegaan. De keeper die gaat hem nu weer in het spel brengen. De keeper van P.V.A. Uh, de Sportaan. Speelt hem breed. Uh, Zandvoort heeft veel druk op de bal. Oh, sterker nog. Er wordt geen seconde bijgetrokken. getrokken. Er wordt nu afgesloten door een schijzer die het absoluut niet moeilijk heeft. Uh, echt, uh, het is een hele... Ja, ik zou bijna willen zeggen. Een liefelijke wedstrijd. Dat mag je natuurlijk niet zeggen tegen herenvoetballers, maar het is in welk geval uh, bijna geen overtredingen. Uh, uh, ik denk dat VVA de Spra misschien vier keer voor het doel van Arnold jong, -Jong is gekomen. Meer is ze niet uh, uit voortgekomen. Samvoort, constant die druk, op de bal en op het doel van VVA de 1 al dus bij rust en uh, nou, we gaan ons opmaken voor een leuke tweede helft, denk ik. We horen het graag, uh, Vres. He? Uh, op dit moment voorsprong voor SV Samvoort en een ei over het bolletje wedstrijd. Nou, wat willen we nou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 Oké, okay, dus Sinterklaas die gaat zelf in de jury zitten. Jazeker, Dat, zeker. Is. Dat is wel leuk, dus dan moet je wel een beetje goed zingen natuurlijk. Hè? Ja. Anders kom je in het grote boek van Sinterklaas. En als we het toch over Sinterklaas hebben... nou, we zijn al helemaal in de stemming ervoor. Een feestje, daar houden we altijd van. Hier is het goede doel en Sinterklaas, weekend of niets. Met paas denk ik aan Sinterklaas en ik heb een kaart.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 Maar de beide Henken hebben het over Henk he, overeen, Temming en Henk Westbroek, oftewel het goede doel. En Sinterklaas, wie kent hem niet? Zometeen de evenementagenda nee, dat is van Michael Jackson... te samen met Justin Timberlake. Aan de geleden hoorde Michael Jackson samen met Justin Timberlake. Ja, wat een combinatie zeg. Wel een hele mooie plaats. Love never felt so good. Het is 1 over 4 Tijd voor de evenementagenda. We krijgen te horen wat we de komende dagen hier in Zalvoort allemaal kunnen gaan doen. Ja, allereerst een oproep van het IVN. Zuid-Kennemerland organiseert werkdagen om de natuur in de regio mooier te maken. Dit werken in de natuur is nodig om de natuurwaarde van flora en fauna verder te vergroten.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 naast de Zand, Zanderij Vaart in Overveen. De werkdag duurt tot ongeveer twee uur... en informatie en aanmelden graag via... en dan komt-ie... ivnzk.natuurwerkapenstaatje IVNZK gmail.com IVNZK gmail Of bel gewoon even met Mark van Schie. 06...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 Het uh, is het Hollands Orkest, combinatie en uitgevoerd zal worden... Einde Kleine Nachtmuziek, Pianoconcert nummer 20, KV 466 in Demol... en die Krönungsmesse dat allemaal van Mozart. Plaats van Handeling, rooms Rooms-Katholieke uh, rooms Stichting Agatha-Kerk... Grote Krocht, 45, 30 november. Dat begint allemaal om drie uur middags. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tromp en bij de Bruna. Dan gaan we naar gebouw De Krocht. En dat ook over 30 november om vier uur middags is het tijd voor toneelgroep... Toco-drama speelt Scènes uit een huwelijk. Op zondag 30 november speelt Toco-drama Gezelschap een am voor amateur In de krocht in Zandvoort het beroemde toneelstuk Scènes uit een huwelijk... van Ingman Bergman, onder regie van Bart van Heel. Liefhebbers, u bent daar vanaf 4 uur van harte welkom... in de gebouwde krocht, grote krocht 41.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 Dus Simon van Lipsink, Jorden de Funky Town. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd SV Sonvoort tegen VVA. Uit de. Uh, ja, ben ik even die andere. De Spartaan, ja, daar kwam, ik kwam er even niet op. Uit uh, Amsterdam gaan we weer uh, live over naar Joop Fris. Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heer Elhuiswaas, uiteraard. Ja, we spelen alweer in de 56e minuut, oftewel de 11e minuut van de tweede helft.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 Uh, ja, iedereen is terug. Behalve uh, Colin Stenks, die staat uh, zo'n beetje op de middellijn. Maar dat is ook de enige die voorin staat. Dus Zandvoort uh, met man en macht achterin. Om te proberen een doelpunt te voorkomen. Een hele lage corner, korte corner. En die gaat weer terug naar degene die hem nam. En die gaat nu over de zijlijn. En VVA, de Sportan, mag gaan gooien. Uh, ter hoogte van het 16 meter gebied van Zandvoort. ver bal. Heel ver zelfs. Tot in het 16 meter gebied. En dat uh, die komt de bal voor. En dat, uh, ja, ja, het zat er gewoon aan te komen, het er zat terecht aan te komen. Hier is de gelijkmaker. Uh, de corner was niet echt goed, de inwerp wel. De, de, de speler van de, de Spartaan kon uh, zich omdraaien, voorgeven en ja, dan ben je gewoon als keeper helemaal uh, weg, de weg kwijt en moet je de, de bal gaan vissen. Goed, 1-1 uh, dus, 57, 58 e ja. minuut. En uh, ja, helaas, uh, het is op dit moment niet anders. Samford zal uit een ander vaatje moeten tappen, zoals het in de eerste helft ging. En anders, uh, ja, heb ik nou, mag ik het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe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 En dan, uh, en dan krijgt u op een gegeven moment in december natuurlijk de top 30. 17 december, van 1 tot 5 uur. Dan wordt hij uitgezonden bij CFM. De top 30 van de vinyljaren. Zometeen gaan we zo vlak voor 4 uur nog een keer terug naar Jalvarez. Het vervolg van de wedstrijd SV Zalvoort. Tegen 5 de Spartaan uit Amsterdam. En verliet de Jalvarez juist met een gelijk standje. Het was 1 tegen 1. Hier is bluff. Op de bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spit mijn oren en proef iets te doorgronden. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Gooi je de stad, mijn hemelse verslaving. Gooi je de This is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 Vol. Ik denk, als je staat met een kletsen, je staat met een kletsen. En Heerlijk. Heel spannend. Drie meter buiten het strafschapsgebied. Met rechts genomen vanaf de linkerkant. Ze uitschelden heel weinig. De keeper zat dan nog net met zijn vingers aan. Daarom ging je naast het doel. Maar het was een hele mooie vrije schop van uh, Jans van der Veld. En nu is het dan een corner voor Zandvoort. Vanaf uh, Zandvoort gezien van de linkerkant van het veld. Dan gaat hij komen? Komt er erin. Nee, komt er net niet bij. Jammer. Maar Zandvoort blijft in balbezit. Uh, Jurgen Mans. Nu aan de linkerkant van het veld. speelt hem vandoor naar. Uh, College Teens, geef die bal voor, kan niemand bij komen van Zandvoort. Nu weer.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 En het, ja, ik wil niet zeggen dat het soms voor de doelpunt verdient, want het zou toch wel prettig zijn. Dat is weer heel wat anders natuurlijk. Um, ja, Sandvoort dat is wat meer in het spel is gekomen in die tweede helft. En wat vaker uh, bij het doel van. Ik geef ja, de Spartaan te vinden is. een Paap rechts van het veld. Colin uh, die kan er niet bij komen. Trekt daar een, een, een uh, speler maar dat mag doorgaan, want hij blijft bal bezit. Hij komt toch langs twee man. Dat is niet goed voor Zandvoort. Dan moet je een beetje zelf zijn en die bal gewoon afpakken. Maar dat gebeurde niet nu. Op het gebied van Zandvoort gaat, uh, gaat uh, aanvallen. Ja, nee, oeh, oe. En dan kan dat net uh, tot corner gewerkt worden door Martijn Paap. Want anders uh, had, het, uh, had het heel slechter uitgezien. En uh, één speler van uh, De Spartaan ging in zijn eentje... ...satsofgebied in, kon twee man passeren, Maar de derde man, Martijn Paap, daar kwam hij niet langs. En die bal ging dan over de achterlijn. Uh, bewust gespeeld, uh, dat, uh, gewoon goed weg die bal. Dan is er geen gevaar meer. Goed corner voor Zandvoort. Voor, voor De Spartaan, op de rechterkant. We gaan kijken. Ga, er wordt een fesie genomen... Uh,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 Probeert de bal voor te brengen. Het lukt niet. Van de Seyss, van de Seyss, die heeft een beetje pech gehad in deze wedstrijd. Maar goed, uh, hij kan ook niet die bal in, in, uh, in controle, onder controle krijgen. Gevolg is een, uh, een achterbal. jaar de Spartaan mag die bal gaan brengen. We spelen in de drie, 74ste minuut. En de stand is nog steeds 1-1. Ja, het is weer nog een kort dag. Dus zullen meteen meer.